Hier Boekraat boekraad met het NMS Journaal. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat bij een droneaanval van Hezbollah in Libanon een militair is gedood. Het gaat om een sergeant van 19. Zes andere militairen raakten gewond. Er geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah houdt zich daar niet aan. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds het bestand tien dagen geleden inging bijna 300 mensen gedood, zeggen de Libanese autoriteiten. Die maken daarbij geen onderscheid tussen burgers en militanten. De man die vannacht een aanslag wilde plegen op het Correspondents Dinner in Washington... verstuurde minuten ervoor berichten naar familieleden. Daarin omschrijft hij zichzelf als de vriendelijke federale moordenaar... melden Amerikaanse media op basis van bronnen. In de teksten trekt hij fel van leer tegen het beleid van de regering Trump. Hij zou erin duidelijk maken dat hij het had voorzien op functionarissen van de regering... en nadrukkelijk niet op politieagenten. De man van 31 uit Californië zit vast. Het dodental van een bomaanslag in Colombia is opgelopen naar 20. Gisteren ging een explosief af in een bus die reed op een snelweg in het zuidwesten van het land. 15 vrouwen en 5 mannen zijn overleden. 36 mensen raakten gewond van wie er volgens de regionale autoriteiten 3 op de intensive care liggen. In het zuidwesten van Colombia is het al dagen onrustig. Er woedt een strijd tussen gewapende groeperingen die banden hebben met de drugshandel. Een ambulance en een auto met aanhanger zijn op elkaar gebotst op de weg tussen Kampen en de Noordoostpolder. De ambulance had een patiënt aan boord en was op weg naar het ziekenhuis. De politie heeft niet bekendgemaakt of er iemand is gewond geraakt. De patiënt is met een tweede ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer...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 en drink voor ze, hij is een proost Frans. maar zing voor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 gesproken wordt van uh, Lange Frans. Je kan van die man van alles vinden. Hij is een beetje uh, wat we ook wel een wappie noemen uh, geworden. Uh, rondom de coronatijd. Uh, criticus op het uh, regeringsbeleid. Gooit er nogal wat teksten uit waar je uh, uh, eindeloos over kunt discussiëren. Maar zijn muziek is best mooi. Hij heeft ook heel veel gedaan. Hij is natuurlijk eerst bekend geworden van Lange Frans en Baas B. Het ja. rap duo. Uh, ik respecteer de man wel. Ik heb hem gevraagd of ik de tekst van dit lied mocht gebruiken voor mijn boek De Klap. De Klap is een oh. boek over opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. En daar zit een passage in dat lied van die militair die dan achteraf ja. last heeft. Wat die, ja. en, uh, hij stemde daar volledig en terstond mee in. Dus ik heb uh, de oh, in dat, uh, dat vind ik ook leuk. En dat waardeer ik ook zeer. Dat je niet gelijk om een interview hebt gevraagd. Uh. Ja, als ik toen bij jou aan tafel had gezeten <laughs> voor dit programma, had ik oh, nou, ja. nou die schakel meteen gemaakt. Ja. Misschien van het alles nog wel hoor. <laughs> ja, ja tuurlijk. Maar ja en een bijzonder deel wel lang Frans en Telauw. Want ja de geschiedenis van Telau is heel anders. Overleden aan slokdarmkanker en in Haarlem gecremeerd. prachtige muziek gemaakt. Was halen me dus? Die Telauwer. Of die oorspronkelijke Haarlemmer. Hij woonde daar wel uiteindelijk. Nou moet wel in de buurt hebben gezeten. Ja. Ja dat is een stukje Nederlandse geschiedenis. Ja. Het thema luik. Daar kiezen we ook dit uur weer voor. Nou gaan er even lekker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 Life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did. When you can lay back and enjoy it. FM 106.9 FM. Ja, en je luistert naar Van Klink tot Klank. Met Klinken Ben of Eugen. En wij maken dit programma op te laten zondagavond. Drie keer uh, Queen. Nou, lekker hè. Het was... Uh...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 een beetje samba-muziek gemengd ja. met andere stijlen. Dat is, uh, van alles door elkaar. Ja, dat, ja, ja, klinkt wel lekker. Heerlijk, ja. En, uh, nou, wat onze show kenmerkt, en dat is meteen de charme ervan, vind ik lang zelf, is dat we van links naar rechts en van onder naar boven vliegen. <laughs> de thema's komen altijd terug. Hè. Blues hebben we dit uur nog niet gehad. Nee. We gaan nu naar iets blues-achtigs luisteren. Overgezet safari duo, wat we net hoorden, hebben onder andere samenwerking met Michael McDonald, met Clark Anderson, met Johan Gillen, maar ook met uh, ...de dame die we uh, nu gaan horen. Uh, we gaan namelijk luisteren naar Samantha... ...ofwel Sam Brown, dochter van Vicky Brown. En die komt straks terug. Uh, de muziekcarrière van Sam Brown ontspant zo 30, omspant zo'n 30 jaar. Ze begon als ukulele speler en soul en jazz, een zangeres. En in 1980 kwam ze naar voren als soloartiesten met een heel bekend blues achter. Zeg maar met een ukulele zou toch het uh, wereld podia niet uh, veroveren? Dat uh, lijkt dat, mij ook niet. Nee. Ik, ik moet aan Brigitte Kaandorp denken dan. Maar, uh, goed, die, oh ja. die begon daarmee in haar cabaret uh, okay. shows. Hè. Maar okay. inderdaad, voor een uh, internationale muziekcarrière ziet zie dat nog niet zo gebeuren. Dus hoe nee. lang ze dat volgehouden heeft weet ik niet. Ze had ineens een hit in 1980 en dat ze wel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 I'll hey.